Het is 10 uur, Trudy Venderig met het NOS-journaal. De problemen met de ontvangst van de publieke radiozenders nemen af. Na de branden in de zendmasten bij Lopik en Smilde... is Radio 1 in bijna alle delen van het land weer te ontvangen. Er zijn wel uitzonderingen, zoals het gebied rond Nijmegen en Zuidoost-Brabant. Radio 1 blijft daarom voorlopig nog wel via de middengolffrequentie 747 AM uitzenden. Voor de andere, publieke en de commerciële radiozenders is het beeld wisselend. President Chavez van Venezuela heeft van het parlement toestemming gekregen om voor chemotherapie naar Cuba te gaan. De oppositie wilde eigenlijk dat de macht zou worden overgedragen aan de vicepresident, maar dat heeft Chavez niet gedaan. De Venezolaanse president liet zich eerder in Cuba opereren aan een tumor in zijn bekken. President Obama heeft in het Witte Huis de Dalai Lama ontvangen. De geestelijk leider van de Tibetaanse boeddhisten... brengt een bezoek van bijna twee weken aan de Verenigde Staten. China was fel tegen de ontvangst door Obama. Tibet werd 60 jaar geleden door China geannexeerd. De Amerikaanse president en de Dalai Lama... spraken buiten het zicht van journalisten. Volgens het Witte Huis heeft Obama het belang onderstreept... van de mensenrechten van de Tibetanen in China. De president heeft nog eens herhaald... dat Tibet in de Amerikaanse visie een deel van China is. In Wenen is Otto van Habsburg begraven, de zoon van de laatste Oostenrijkse keizer. Hij stierf vorige week op 98-jarige leeftijd in Duitsland. Duizenden mensen zagen de rouwstoet vanmiddag voorbij komen. Van Habsburg was in 1938 kritisch over de annexatie van Oostenrijk door Nazi Duitsland. Op latere leeftijd ging hij de politiek in. Hij was 20 jaar lid van het Europees Parlement. De begrafenisplechtigheid werd bijgewoond door staatshoofden, regeringsleiders en leden van koninklijke families. Het weer, vooral in het midden- en oosten regenachtig, Van het westen naar het droger en enkele opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Overdag bij 17 tot 21 graden wisselend bewolkt met buien, maar ook perioden met zon. De komende week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Uh.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 Ze zijn nu verkrijgbaar in een speciale toeruitvoering met onder andere lichtmetalen velgen en een normale toeter. Nu met toervoordeel tot wel 1750 euro. Ga dus snel naar skoda.nl of direct naar de dealer. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Écoutez l'étape du soir de 10 à 11 h c'est sur Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Dit is Jeroen Stomhorst. De 14e etappe met de finish op Plateau de Beien had een verrassende winnaar. Gefeliciteerd man, dat kunnen we zeggen tegen Jelle van Endert, want die gaat hier de etappe winnen. Jelle van Endert, 26 jaar oud uit Neerpelt. Een geweldige overwinning voor deze Vlaming die het niet gestolen heeft. Jelle van Endert kan het zelf ook niet geloven. Staat het ik nog niet echt goed. En daar uh, ga ik ze echt pas gaan beseffen als ik uh, de proef en... Uh, raad van de toegang En ook deze etappe waren er weer valpartijen. Het is uh, Laurens Tendam. Hoe is het mogelijk op die plek? En hij voelt aan zijn uh, gezicht. Hoe is het met Laurens ten Dam, vroeg leider Adrie van Houwlingen. Nou, Ik denk eigenlijk dat het vrij slecht is. En, uh, ja, zijn gezicht, met name zijn neus, was behoorlijk gehaven. Tendam Dam komt op tijd over de finish. De beste Nederlander is Rob Ruig. Hij finisht op ruim twee minuten van de winnaar als zeventiende. Ja, ik denk dat ik uh, op zich aan de ene kant ben ik tevreden geest natuurlijk vertrouwen. Omdat ik, uh, ja, ik verbeter eigenlijk steeds. En, uh, ja, je maakt altijd kleine foutjes waarvan je leert, denk ik. Welkom bij de avondetappe. Een uur lang alles over die enerverende toerdag van vandaag. En zo direct ook een update over de situatie van Laurens Tendam. Gaat die morgen van start? We horen het zo meteen. Ja, eerst maar even naar die Belg die een etappe wint. Want dat komt niet vaak voor. Lucien van Imper, daar is hij weer. Hij was de laatste. In 1983 won hij een klimtijdrit. Dat is geleden. Jelle van Endert pakt hem nu. De 14e etappe met aankomst op Plateau de Beien. Een formidabele prestatie waar hij zelf ook wel even van staat te kijken. Ja, inderdaad ongelooflijk. Ik besef het eigenlijk nog niet echt goed. En ik daar... dat uh... ik straks echt pas ga beseffen als ik uh, de proefmaat en uh... Ik heb de rest van de gezien hoe dat geweest is en wat ik verwezenlijk heb. Je gaat op 7 kilometer van de streep. Dan denk je, dat is nog ver. Dan kan er nog gereageerd worden, maar je houdt stand. Had je dat verwacht? Ja, nee. Maar uh, Andy Schlek al een paar keer geprobeerd en Frank ook. En ik had indruk dat Alberto alleen maar kon, kon, kon uh, reageren. En Kadala uh, even zo ook en al de rest zit erbij, is dat erbij zat eigenlijk van Sanchez tot Basso en zo, dat ik, ik ben de enige die niks te verliezen heeft, die geen klassementambities heeft, dus uh, mij gaan ze wel de kans geven om weg te rijden. Ik, dacht, ik heb al een paar keer gevoeld van als Andy ging of iemand anders, van misschien toch wel eens een keer de laatste keer had kunnen zijn. ik dat ik kan nog beter van 20 seconden voorrijden als dat ik uh, gelost word door een demarrage. Dus. Fenomenale dubbelslag. Je pakt ook uh, de bolletjes bolletjesstrui. Is dat nu het volgende doel? Ik weet het. Het grootste succes werd die carrière het eerste. Net binnen en dan onmiddellijk denken misschien aan Bergkoning worden. Ja, dat weet ik niet. Dat moet ik ook vanavond eens bekijken. Want dat is, is straks. De meesten zeiden ook van uh, we gaan er voor de bolletjesstrui vandaag. Ik zeg ja, dan moet ik al uh, voorstandjes zijn in de finish. Dus ja, dat had ik al niet verwacht dat ik hier vandaag zou winnen. Als ik niet in ontsnapping zat. En ja... Uh, yeah. De meeste punten zijn te verdienen aan uh, de finish zelf zelfs zelf, met de groene trui. Dan worden de punten in één keer uh, dubbel geteld. Dus ja, het is misschien toch moeilijk om daar in een Alpen uh, vast te houden van mij. Hij blijft bescheiden, maar morgen staat hij dus wel mooi in de bolletjestrui. Jelle van Endert. De ritzege van van Endert is alweer het de derde dagsucces voor de Omega Pharma Lotto ploeg en dus is ploegleider Herman Frison nu een trots man. Ja, ik denk het wel. Heel trots. Uh... De manier waarop de, de ploeg al de toer aan het rijden is... ...mits de tegenslag van Jurgen van den Broek. Uh, ja. Toch schitterend uh, wat de jongens allemaal uh, presteren. Um, een tactisch uh, goed moment, maar natuurlijk ook beren sterk in de benen. Um, is het, Deze vorm is het iets wat zich aankondigde bij jullie? Of verrast het jullie ook een beetje dat hij zo de toer uit? Nee, we moeten eerlijk zijn, het is voor ons ook een verrassing... Uh. We waren met twee grote doelen naar hier gekomen, dat weet iedereen. Dat was in de eerste plaats klassement met Jurgen van den Broek. Spijtig dat hij weggevallen is, dat weet iedereen. En het tweede doel was om ritoverwinning overwinning of twee, eentje met Graipel en met Gilbert. Dus dat eerste, uh, sorry, is, is mislukt, omdat we door een valpartij dat tweede doel hadden we. En uh, ja, Jel heeft zich opgeofferd, dat was ook uh, de strategie aan het begin. Uh, zeker uh, de koers hard maken in de finale voor Ville. Dat heeft hij ook een paar keer gedaan. En ook voor uh, Jurgen. Maar dan zit, hij, uh, dan zit hij automatisch aan de kant. En uh, ja, door het wegvallen van Jurgen. En, en dan ja, het klassement dat toch niet veel uh, echt uh, interesseert. Ja, is, kan hij zijn eigen kans gaan. En dan hebben we gezegd, oké, okay, uh, probeer die te, die te nemen. En we zullen wel zien of er hij komt. Maar voor ons was het ook een grote verrassing. Dat, dat, dat blijven we alleen herhalen. Ja, minder goed ging het bij de Rabobank Wielerploeg. Robert Geesing kwam op een kwartier van de winnaar binnen. Maar wat vooral zorgen baarde was de val van Laurens ten Dam. Ploegleider Adrie van Houwelingen erover. Hij is uh, hard onderuit gegaan in de eerste kilometers van de afdaling van de Col En wat ik gehoord heb heeft hij eigenlijk... Uh, iedereen reed daar in een lijn en hij wilde nog renders passeren. Begrijp ik. En uh, hij is daar onderuit gegaan. Hij is in de berm terechtgekomen. En sloeg over de kop. Ja, in de berm terechtgekomen en vervolgens waarschijnlijk over de kop geslagen. Ja. En uh, ja, zijn gezicht, met name zijn neus, was behoorlijk gehavend. En dus ging het dan na de etappe direct door naar het ziekenhuis. Nu aan de telefoon de woordvoerder van de ploeg, Luc Eisinga. Luc, goedenavond. Goedenavond. Kan je het vertellen hoe het nu gaat met uh, Laurens? Nou goed, hij ziet er een beetje uit als een Yeti. <laughs> uh, maar gelukkig, alle... Ja, alle onderzoeken in het, in het ziekenhuis van Vag hebben, hebben uitgewezen dat hij, dat hij geen breuken heeft. Dus dat is al heel wat. He, dus ja. uh, iedereen was wat bang voor, uh, voor, voor de neus die behoorlijk gehavend was. Voor een, uh, voor een sleutelbeen wat, uh, wat hem enorm pijn deed. Geen breuken, wel uh, die verwonding in het aangezicht, bij de neus en het bovenlip. Uh, daar zijn in totaal acht hechtingen ingegaan in, uh, in zijn aangezicht. Hier en daar gezwollen, direct naar de finish waar zijn... Ja, zijn zijn lippen enorm gezwollen. Nou, die zwelling die is al wat afgenomen. en We zijn net terug in het hotel. Dus ja, hij zal vanavond wat aandacht op bereid met wat gestampt uh, vis of zo van een omeletje gaan, uh, gaan eten. Want eten zal nog uh, wat lastig zijn. Ja, we moeten gestampte vis. Hmm. Ja, precies. <laughs> en we zullen kijken wat het, uh, wat, het, wat het morgen is. Ja, maar heb je een idee dat die, of hij kan opstappen? Hoe, hoe gaat dat bij hem? Ja goed, de eerste, eerste reflex van een renner. Als hij valt, ja. is natuurlijk die, die fiets pakken en doorgaan. Maar ik vind wel dat we... Een, uh, als, je, je, moet, je hebt als proef wel de plicht om een bepaalde ja, verantwoordelijkheid te, te dragen. En als het moet renners, uh, tegen zichzelf een bescherming ja. te nemen. Maar goed, laten we de nacht afwachten. Hij, uh, we hopen dat hij de nacht goed doorkomt. En dan kijken wij morgen vroeg wel of ja. het, uh, het verantwoord is om hem te laten starten. Maar hij wil natuurlijk graag, maar dat zal, niemand, uh, dat zal niemand verbazen. Nee, we kennen die wielrenners inmiddels een beetje. Maar, maar, maar wat doet het met de sfeer? Hoe is de sfeer binnen de ploeg? Want ja, jullie krijgen toch een tikkie's. Maar goed, ik denk dat het de veerkracht en de mentaliteit uh, tekent van de, van, de, van de hele ploeg. Dat we ondanks ja, uh, de, een paar tegenvallende resultaten, de veerkracht tonen. Om vandaag weer mee te zitten, te, pro te proberen. Mee te zitten in ontsnappingen. Uh, het klassement speelt geen rol meer voor ons. Mm -hmm. Dus we moeten voor dagoverwinningen gaan. En dat kan je alleen maar doen als je, als je goed in de aanval meegaat. Hebben we gedaan, we hebben ons laten zien. Vandaag is dat niet gelukt. En Morgen is een andere dag. En, uh, en dinsdag weer. Het is er niet afgelopen natuurlijk voor de Rabobank wielerploeg. Nee, het is zeker niet afgelopen. En ja, dat telt vandaag allemaal niet. We hebben natuurlijk een fantastische rit uh, gewonnen. Um, we hebben de witte trui gehad. Ja, het is allemaal niet waar we voor gekomen zijn. Um, aan het eind van de tour zijn er meestal een, uh, een, een ploeg of acht uh, die iets hebben gewonnen. Een rit of een trui. De hm. rest allemaal niet. Uh, dus ja, maar on onze tour is nog niet klaar. En dat gevoel heeft ook in de, in de groep dat we hier echt nog iets uh, willen laten zien. Nou, laten we het hopen. Ik hoop het voor jullie. Ja. Luc, Luc IJsger, dankjewel. En uh, ja, wens uh, Laurens en Dam veel sterkte. Absoluut, we het gaan gaan. Oké, okay, dag. Dan naar de beste Nederlander van vandaag. Dat was Rob Ruig van de Vakanso ploeg. Ja, daar gaat alles uh, op, uh, op rolletjes, hè, zou je kunnen zeggen. De 24-jarige toerdebutant kon lang met de grote mannen mee... en kwam uiteindelijk al zeventiende over de streep... op iets meer dan 2,5 minuut van de winnaar van Endert. Steven Dalenboud sprak daarna met Rob Ruig. Je hey, ploegleider Michel Cornelis kwam de auto uit en zei... Goed, hè? Met dat gevoel kom jij uh, hierboven? Ja, goed is leuk, maar... Uh... Goed is anders. Hè? Maar het gaat beter. Wat bedoel je, goed is met de, met de eerste mee naar boven rijden? Ja, eigenlijk wel. Um, ja, ik denk dat ik uh, op zich aan de ene kant ben ik tevreden geweest natuurlijk vertrouwen. Omdat ik uh, ja, ik verbeter eigenlijk steeds. En uh, ja, je maakt altijd kleine foutjes waarvan je leert, denk ik, met ook op de toekomst. En uh, ja, ik reed met de wert. En uh, die reed trouwens hard naar boven. En ik kon, uh, ik kon in zijn wiel blijven zitten. Ja, om de hele tijd te plakken, dat zit niet echt in me mijn uh, mentaliteit. Dus uh, ik, ja, ik nam over. En uh, dat was net even veel van het goede. En uh, ja, toen, toen hij weer overnam, toen, uh, kon hij een tandje bijschakelen. dat is denk ik gewoon een beetje hardheid die ik mis. En dan merk je dat je ontploft? Ja, dan ontplof je. Precies. Het juiste woord, ja. En hoe rij je dan uh, verder naar boven? Uh, ja, dan rij je naar boven met het gevoel van uh, waar is die aankomst? <laughs> hoe lang duurt dat nog? Ja, je kijkt naar die bordjes en zo en, uh, ja, dan, zie je, uh, en dan zie je die aankomst steeds dichterbij komen. <laughs> dus dan... Uh... Ben je blijde als je boven bent. Aan de andere kant zien we je uh, klimmen, dan hier niet tot het einde... maar vaak uh, in het wiel van de grote mannen als Basso. Uh, zijn dat mannen die nou jou ook al inmiddels de hand hebben geschud? Ja, ik denk wel dat ze je meer en meer beginnen te kennen. Maar uh, ja, ik denk als je in de toekomst een goede tour wil rijden... dan moet je eraan wennen om bij die mannen in het wiel te zitten. En te blijven. Precies. Dus, uh, nou ja... Ja, die man en Dauphine heb ik samen gekregen met Basso en Evans en zo. Dus ik denk dat ze me onderaan wel kennen. Maar uh, ja. Mag ik nog even in jouw agenda kijken voor de komende week? Welke dagen hebben we een kruisje? Um, ik heb geen agenda, dus ook geen kruisjes. Ik probeer dit vast te houden en uh, ik ben deze Tour gekomen om te leren. En uh, die kans heb ik ook gekregen vanuit de ploeg. Uh, ja, het gaat boven verwachting en uh, ik probeer het vast te houden. Maar zoals ik al de hele tijd aangeef, ik kan ook een, slacht, een slechte dag hebben. Dus daarom vind ik, het, uh, ja, vind ik het een beetje te veel om te zeggen van ik ga die uitslag rijden. Maar uh, ik probeer het gewoon vast te houden, laat ik het zo zeggen. Dag voor dag bekijken, Rob Ruig. Aan het begin van de etappe zag het er nog niet eens zo heel slecht uit voor de Rabelbankploeg. Want Luis Leon Sanchez en Bauke Mollema fietsten voorin mee. Maar die twee verloren uiteindelijk nog meer dan kopman Robert Geesink. Steven Dadebaat nu met Mollema. Bauke, je werd vanochtend weer uh, vol aanvalslu aanvalslust wakker. Ja, ik had er wel zin in. En uh, ja, meteen eigenlijk vanuit de start uh, ja, reden we weg met die groep. Dus uh, ja, dat was op zich goed denk ik. Uh, twee man van ons erbij, maar... Ja, de samenwerking was uh, in het begin uh, nog wel redelijk, maar op een gegeven moment, ja, toen uh, viel die man van COVID ze aan in de afdaling ja, met nog 100 kilometer te gaan. En dan denk je ook van, uh, waar ben jij mee bezig? Maar uh, ja, toen uh, was het daarna echt een drama, toen, uh, wat dat betreft. En ja, ik, ik was er gewoon niet goed genoeg uh, om met, met de beste, beste klimmers zeg maar, mee te gaan. Ieder voor zich was het toen. Heb je nog wel geprobeerd uh, door te praten om de bol bijeen te houden? Nee, dat, uh, dat had geen zin meer. Dat, uh, zelfs, zelfs de laatste uh, 20 kilometer was het gewoon de rachtroek eraan demarreren. En, uh, en ja, totaal geen, geen organisatie. Dus dat was, ja, dat was wel jammer, denk ik. Want, uh, Zeker als, als die mannen van uh, de Jeu uh, met z'n drieën gewoon bij elkaar blijven. En, uh, dan, dan is denk ik de voorsprong op het einde gewoon sowieso van Kazaar, die het uh, geplaatst stond... en van de hele koproep een uh, stuk groter dan, uh, dan nu uh, het geval was. Ja, dan moet je uiteindelijk die laatste klim nog op plateau erbij. Hoe ging dat? Ja, dat ging niet zo snel meer. Uh... <klies> het, uh, was, ja, het was het beste dubbel af. <klies> Helemaal leeg op het einde. En, uh, ja, weet je, dan wat je snel ingehaald en dan... Uh... Ja, probeer je gewoon uh, naar boven te rijden nog. En, en, en dan is het belangrijkste dat je binnen bent. Je hebt nog steeds een kuchje. Uh, je bent herstellende van een paar slechte dagen. Is het moeilijk om zo snel uh, die knop om te zetten en uh, ja, die aanvalslust weer terug te krijgen die je hebt getoond? Nee, ja, de moraal die is wel, alleen uh, de benen nog niet helemaal. Dat, uh, ja, dat is wel jammer. Want, uh, ik, uh, op zich, als ik echt uh, helemaal super was geweest, dan, dan had ik er wel in zo'n dag uh, heel lang nog mee uh, even, even uitgekund gekund. Uh, op deze laatste klim. Dus, ja, dat is jammer. Ik hoop dat dat uh, nog gaat komen. Dat ik de uh, ja, komende twee dagen in ieder geval uh, rustig aan doe uh, met de rustdag erbij. En dan uh, dat ik er in Alpen gewoon weer sta. Broodje kaas in de hand voor het eerst herstel. Ja, broodje ham zie ik. Oh, broodje dus, uh, ham. Je vroeg hem om een broodje kaas? Ja, dat is ook goed, joh. Is makkelijk. Yo. De Tourblik van Henk Lubberding. Goedenavond, Henk. Goedenavond. Zoals met de winnaar beginnen vandaag. Ja, wat jij wil, hoor. Jelle van Endert. Een prachtige overwinning, toch? Ja. En dan. Uh, nou, als we nou eer gisteren kijken. En dan wordt hij nog net ingehaald. En nu, uh, nu maakt hij het af. Ja, ja. knap staaltje. Die heeft goede benen, om het uh, even zachtjes uit te drukken. Ja, maar die jongen die, uh, die heeft eigenlijk al vanaf de eerste week goede benen. Want wij riepen wel eens een paar keer, uh, of de commentatoren riepen dan... Uh, Goh, van der Broek, die het uh, die tempo hoog voor uh, Gilbert en die zet Gilbert netjes af. En, maar dat was het iedere keer van hem. Dus uh, hij lijkt heel veel op Van der Broek. Er is een stijl van rijden en er zijn er zoveel mensen die hebben zich erin vergist. En ik uh, was niet zo goed op de hoogte, maar ik heb me aardig uh, laten inlichten. Mm -hmm. En begrijp toch uit uh, de verhalen dat die jongen eigenlijk al jaren een talent is. Ja. Dat hij al jaren sukkelt met uh, heftige blessures. En dan niet de minste blessures. Waar bijna een seizoen in naar de knop is. En als dat dan net op de momenten gebeurt wanneer het eigenlijk jouw terrein wordt... Ja dan, is het, uh, ja, dan is het nu wel geweldig... dat het nu eens een keer wel uh, het, het puzzelstukje in elkaar valt. Het uh, deed ons denken, we hadden het uh, vorige uur het over Peter winnen, uh, een aflevering van andere tijdens sport, die morgen wordt uitgezonden. Uh, die, die mocht destijds in 1981 ook weg op Alp de West... omdat Van Impe en Ino geen gevaar erin zagen. Ja, hij mocht natuurlijk ook zo weg. Het leek er een beetje op. Hè? Hij mocht wegrijden, want geen gevaar voor het klassement. En dat klopt toch? Dat klopt toch? Alleen, alleen, je moet het wel doen ja. en dan moet je het ook nog kunnen. Uh, en tuurlijk is het zo, als we goed kijken... dan zien we ook dat die slekkies, uh, ja, 50 meter, 100 meter... en dan vallen ze weer stil en dan kijken ze weer en voelen ook hun benen. En dan zien we vandaag dat Andy beter is als Frank. En als Andy wel goede benen heeft, maar Frank heeft ze niet... dan houdt Andy uh, ja, ook maar even in. Ja, ze willen elkaar toch uh, ja, er niet aanvrijden in ieder geval. Dat moet dan maar de concurrentie doen. Ja, en, en, ja dat, dat viel me vandaag wel erg op. Dat die, uh, die mannen niet ergens een keer een, een strak tempo dan ook uh, vasthouden. Ja, daar gepoken ben ik nu langzaam een beetje zat. En we moeten nu helaas weer wachten tot er met volgende week donderdag. Weet hoe lang of dat het duurt? Ja, dat weet ik heel goed. Oh. Maar, maar, maar zou het nu zo kunnen zijn dat uh, wat de sterkte lijkt van de slekjes... dat ze met z'n tweeën zijn, dat het nu wel de zwakte koning zou kunnen zijn? Want ze gaan op elkaar wachten inderdaad. Ja, ik, ik, uh, ik, ik vind het heel jammer. Uh, eigenlijk alle, alle mannen die voor het klassement gaan... Die, die, ja, die zijn aan elkaar gewaagd. Ze hebben allemaal eigenlijk niks over. Terwijl dat door, ook niet goed is. Dat, dat, dat bewijst hij uh, al, al hoeveel dagen. Nu, nu, vandaag was het weer bingo. Dan denk ik, ja, maar hou nou eens iets langer een tempo vast... en kijk eens of er nou werkelijk iets gaat kraken. Maar ja, dan mist hij Frank. Ja, en dat, dat kan ik dan aan de ene kant wel een beetje begrijpen. Maar ja... Je, het, ik vind het dan wel gepokerd als je dus gaat wachten... Uh, op uh, volgende week in de, in de Alpen... waar je dan precies twee dagen nog op jouw terrein nog iets kunt rechtzetten. En je laat de hele godsganse dag eigenlijk je ploeg op kop rijden. Want die mannen hebben weer wat gereden, hoor. Mm -hmm. Die hebben weer wat gereden. En dan denk ik, ja, dan ga je een beetje zo zitten pokeren. Nou, ik vind het, uh, ja, ik vind het een, slecht, ja, een slecht schouwspel, vind ik het. Kan het ook zijn dat ze het gewoon niet kunnen? Ja, want ze en, uh, proberen dat, het wel eens een keer, maar echt wegkomen ze niet. Ja, en, uh, dat zou je er bijna van denken, want anders dan trek je toch een keer door. En dan kunnen, kunnen, kan ik wel roepen van, ja, hij wacht op Frank. Ja, uh, ja dan ga je dadelijk nog, de, uh, op deze manier ga je de duurste Tour niet winnen. En dan vind ik dat je aardig pokend om te wachten uh, tot volgende week. En ja, daarnaast vind ik ook dat je het aan je, je ploegmaten... die eigenlijk, uh, want als je kanselaren ook weer hebt zien rijden ja, en, uh, en voort. Die, die, ze hadden een spelletje alweer in elkaar gedraaid. En dat was mannen vooruit. En die zaten er prima. En ja, ze hadden liever Voigt uh, uh, later opgeraapt. En dat hij dan nog een wat strakker tempo kon rijden... Ja, dan hoeven hun het zelf niet te doen. En dan kun je ook zien of je concurrenten uh, een beetje beginnen te kraken. Ja, en die hadden ze niet. Want Voigt die ging uh, ja, zo nodig een bochtje missen. kinderlijk bochtje, maar goed. Ja, uh, gewoon even niet de kop erbij. Uh, of hij, hij was met eten bezig, maar hij, hij mist. Hij, ja, een, een, dat is eigenlijk helemaal geen bocht. En ja, en ik vond het ook heel snel voor, voor Lawrence, maar ik moet het toch even vermelden. Ja, ja die rijdt ook een bocht uit, dat is helemaal geen bocht. En dan op 30ste positie uh, aan de buitenkant zitten, uh, om nog een paar mannen voorbij te rijden, denk ik. Lawrence, ja, een beetje overmoedig, denk ik, omdat het uh, eergisteren goed ging in een afdaling, want uh, hij ligt er nog wel eens bij. Ja, dan, anders haal je dat soort fratsen niet uit. En dan komt hij in de berm, wat eigenlijk helemaal niet nodig is... want er is nog ruimte genoeg om op de weg te blijven. Maar ja, hij, blijkt, hij blijft met zijn ogen in die berm hangen. Ja, en in de berm denken we dat het veilig is... maar in de bergen daar zitten er nogal wat stenen. En dan knalt hij met zijn voorwiel op. Ja, ja, op een steen, ja, dan ga je over de kop. En dan kun je gigantisch slecht vallen. Maar het, het zijn eigenlijk onnodige dingen... En ook, ook bij Voigt, die eerste boog, was natuurlijk niet nodig. Die tweede keer dat hij viel, ja, daar, is, daar zit gewoon de schrik erin. Ja. En daar heb ik echt op gelet, want ik had van, van de week een keer verteld over de carbonvelgen en, uh, en de blokken die erbij horen. En dat ze nou vaak niet de juiste blokken pakken. Nou, ik heb het uh, beeld een keer of drie teruggekeken. Hij had duidelijk een, een carbon voor, voorwiel erin zitten, geen achterwiel, maar een carbon voorwiel in die fiets zitten waar hij op zat. Uh, hij raakt uh, zijn voorwiel uh, schuif weg. Dus ik ben van mening, niet omdat er iets op de grond lag... maar dat het puur uh, ja, even met de vingers aan die voorrem zit... omdat je ja, toch de schrik hebt en dan rem je net iets te hard. Of waar ik al schetste, dat die blokken toch in één keer pakken in die, in die velg. Ja, dan heb je ja, ja, iets blokkeren met je voorwiel. Ik zeg altijd, met je, aan je voorrem moet je helemaal niet zitten als je in de bocht zit. Tenminste waar je nog iets kunt met je achterrem. Uh, en voor de rest afblijven. Het ja, het en dat doen plaatsen? ze dan toch. Ja, nee, dat is, op dat moment is het schrik. Okay. Die tweede keer is gewoon schrik. Dan, dan, dan, dan heeft hij weer tijd voor nodig om dat weer te overwinnen. Ja, en ja, dat, dat heeft hij dan niet. En dan, ja, dan, dan denk je, ja, dat gaat niet goed. En dan trekken ze iets te hard aan die voorrem. Ja, ik zeg altijd, je moet, je moet helemaal niet meer aan die voorrem zitten in de bocht. Want dan heb je niks nodig of je ligt. En zeker met die velgen en, en, en de verkeerde blokken erop. Maar goed. Ja. Nog even dan naar, dat, naar dat groepje. Hè? Dat groepje wat dan strijdt om uh, de gele trui. Uh, komt daar door. Die is wat aan het herstellen nog steeds misschien. Lag die dan in zijn vuistje wellicht vandaag? Ja. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik zeker. Want die mag gewoon lattenhoppen dus. Ja, uh, we, gaan, we gaan er nu nog maar even vanuit dat zijn knie uh, nog parten speelt van, uh, van de vouwpartij. En... Uh, Misschien is het toch wel uh, een beetje te veel, de Giro en de Tour. Maar dat weet Contador misschien als geen ander. Maar dan denk ik, ja, wanneer iemand niet goed is... of hij ligt op de pijnbank, denk, test hem dan ook een keer goed. En durf dan ook zelf iets te ondernemen. Maar die mannen, die slechtjes, zijn zelf ook bang om ja, door het ijs te zakken. Ja, en dan, dan krijg je dus dit soort uh, uh, ja, tafreelen, waar we iedere keer weer renners die gelost zijn... zoals Sanchez gelost, Basso gelost... Uh, Cuneco, Danielson, die, die gasten die komen uh, dan weer terug. Dan zijn ze weer af, dan komen ze weer terug. En uiteindelijk zitten er, zitten er sommigen al bij. Nee, sterker nog, Sanchez kan nog wegrijden. En Baso kan ook nog even weer op kop rijden. Nou, dan zie je gewoon dat dat tempo ja, ja, eigenlijk weer zo ver terugzakt. Ja, en daar is dan in het voordeel van Van Endert. Ja, zo, ja, zo kun je, je toeretappers winnen, maar zo zijn er al heel veel gewonnen. En zo gaan er nog, nog veel gewonnen worden. Kedel Evans, daar uh, wijs je ons uh, bijna dagelijks op. Uh, ja. hoe, hoe vond je die erbij zitten vandaag? Nou, die zitten ook, denk ik, aan zijn limiet. Maar voor, voor mijn gevoel zitten ze allemaal aan hun limiet. Anders dan ondernemen je wel iets. En Veuklaar zit ook aan zijn limiet, maar zijn limiet ligt heel wat hoger... dan als iedereen gedacht had. Ja, maar, maar, maar Evans is niet zo'n ondernemer, hè? Als hij het zou kunnen, dan ging hij zeker wel een keer uh, iets proberen nog. Maar... Uh, ja, de, de, ze, ze zijn aan elkaar gewaagd. Ja. Ze zijn, dus er steekt er niet één bovenuit van die mannen. En ik vind het, ik vind het nu wel, uh, wel, wel heel interessant worden met Veukleur ja, erbij. Dat is mijn volgende vraag. Kan hij de Tour winnen? Nee. Nee, daar, ben, dan, ik, daar de, ben ik heel duidelijk in. Die maar maar zijn ook winnen. van, uh, die, die komt niet in het geel uh, de Pyreneeën over. Nou, nou de, eerste pyrenee -rit, de eerste Pyrenee rit had ik wel voorspeld. Maar de, de tweede, had ik wel, had, dit had ik niet verwacht. Maar heb je het weer. Dat hangt er puur vanaf hoe hoog ligt dat tempo en hoe hoog blijft het liggen. Maar het valt iedere keer weer stil en dat is in zijn voordeel. Wat hij heel goed kan, en zeker dit jaar, dat is die versnellingen. Dus even aanzetten en uh, waar, die waar die slekkies eigenlijk uh, de mannen mee kapot willen rijden... Ja, dat, dat, dat kan Veukleir ook heel goed. Ja, maar dan kan hij dat toch ook in de Alp, of niet? Ah, <laughs> maar ze zullen, ze zullen daar toch wel iets, uh, iets andere tempootjes te gaan opleggen, denk ik. En ik zeg nogmaals, het, het, het, het programmaatje wat, uh, wat de slekkies in elkaar hadden gestoken. om Voigt uh, en. Uh, uh, uh, hoe heet en hij? Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, Gerdeman, die, die, die twee zaten voorop. Mm -hmm. Ja, en daar hadden ze toch een bedenk ik een beetje uh, als springplankje willen gebruiken. Want dat is eigenlijk de stijl die ze eigenlijk al jaren hanteren. Dat deed Ries al. Ja, nu, hebben ze, nu doen ze het zonder Ries, maar het systeem zie ik nog steeds weer terugkomen... dat ze toch graag een paar goede mannen nog voor hebben zitten. Ja, en die kunnen dan bergop nog eens een keer... Uh, wanneer er al een redelijk tempo gereden is... die kunnen dan nog die laatste twee kilometer... ook nog eens een keer zich helemaal uit de naad rijden. En dan ligt dat tempo alweer twee kilometer langer hoger. Ja, en dan, dan, dan kunnen die slekjes misschien nog eens wat, uh, wat, wat, wat bewerkstelligen. Maar nu was dat zo moeilijk. Ja... Dus ik, ik, ik vind het jammer dat we nu moeten wachten tot volgende week donderdag. Dat is voor mij een heel eind. Veel te ver eigenlijk. Ja, dan wordt, dan wordt het een beetje een tegenvallende tour als ik jou zo hoor, Henk. Voor de klassement mannen wel. Ja. Maar dat is, dat is ook als je een kla klassement... Uh, uh, dus als je de tour wil winnen... dan moet je ook heel gedoseerd met je krachten omspringen. Nou, Contador is dus... Dat is wel bewezen dat hij niet goed is. <laughs> maar dan denk ik ook... Doe er dan iets mee, pak hem aan. En dat doen ze niet. En nu is de kans misschien aanwezig dat hij zich redelijk herstelt. En dat hij dadelijk in de Alpen wel zijn mannetje ja. staat. En dat hij dan zelfs nog een rijles gaat geven. Dat zou maar zo kunnen. Nou, dan krabben ze zich nog wel een keer achter de oren. Ja, dan krijgen ze de deksel op uh, de, de, de neus. Morgen gaan we sprinten waarschijnlijk weer, denk ik, of niet? Ja, dat is een van de weinige sprintetappes. Dus we gaan Kevin dus maar weer opschrijven. Ja. Ja, en er dus zal een groepje wegrijden. en Voor Rabo blijft er niet zoveel over als Chalinkie, maar uh, van voren te hebben. Wie weet lukt het, maar ik kan me er weinig bij voorstellen... als die sprinters zo weinig kansen krijgen in de toer. Kevnish heeft het al gezegd, hè? Uh, die wil graag in Montpellier uh, als eerste aankomen. Ja, en daarnaast zijn er, zijn er natuurlijk goede zaken voor die, uh, voor die groene trui. Ja. En onderweg is er ook nog een sprint. Dus ik ben benieuwd uh, hoe, hoe dat dan gaat. In de, in de laatste 40 kilometer of zo is er, is er nog een sprint. Dus uh, hij wil toch die groene trui pakken. En op de streep zijn altijd nog de meeste puntjes. Dus we gaan kijken. Henk, dankjewel. Tot morgen. Oké. Okay. De klassementen in de Tour. Thomas Föckleur liet, uh, liet vandaag dus zien dat hij zijn geertuig nog niet zomaar kwijt is. Hij komt tot de finish met de grote favorieten mee. En Frank Slek is dus de nummer twee nog steeds. Hij moet 1 minuut en 49 seconden goed maken. Kadel Evans staat op 2 minuut en zes seconden. Beste Nederlander is Rob Ruig. Hij staat 21ste nu op bijna 13 minuten van Föckleur. Jelle van Endert rijdt door zijn dagzegen dus in de bolletjestrui. Rigoberto Oran mag de witte trui aantrekken van het jongerenklassement. En de groene trui blijft in het bezit van Mark Cavendish. De was Bruce Springsteen, Glory Days. Sport kort. De jarter Dick Jaspers kan voor de derde keer de wereldtitel drie banden winnen. In de halve finale van het WK liet hij de Spaanse titelhouder Daniel Sanchez kansloos. Jaspers moet het in de finale opnemen tegen de Italiaan Marco Zanetti. De Noord-Ierse golfer Darren Clark gaat naar de derde ronde aan de leiding bij de British Open. Hij heeft één slag voorsprong op de Amerikaan Dustin Johnson. De Nederlandse golfers konden geen sprong maken in het klassement. Floris de Vries staat gedeeld 55ste. En Joris Luijten, Joost Luiten kwam uit op een gedeeld 63ste plaats. De Nederlandse hockeymannen hebben een oefenwedstrijd tegen Pakistan gewonnen. In Amstelveen was Oranje met tweeën te sterk voor de ploeg van de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel. Bob de Voogd en Take Takema scoorden voor Oranje. In de Zweedse voetbalvrouwen zijn op het WK in het Duitsland als derde geëindigd. In de kleine finale versloegen ze Frankrijk met 2-1. Chelsea heeft zich versterkt met de Belgische keeper Thibaut Courtois. De 19-jarige doelman komt over van Racing Genk. Chelsea betaalt ruim 9 miljoen euro aan de kampioen van België. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Er werd vandaag spektakel verwacht op plateau de Bijen. Spektakel bij de grote favorieten voor de Eindhovense. Zou Contador gaan aanvallen? Had hij wel gezegd? Of een van de broertjes slek? Uiteindelijk zorgde alleen de Belg Jelle van Endert voor vuurwerk. Jeroen Wilaart ging langs bij Contador, maar eerst natuurlijk naar het kamp van Endert. Alarm en ander kabaal op parkeerterrein voor de ploegen. En daar parkeert de wagen van Omega Lotto. Met ploegleider Mark Sergejant. Naast bestuurder en collega Herman Vrieson. Eerst de collega's van Eurosport Live. After a lose at stage, perfect result for you. Great, didn't expect this. Uh, I said to him uh, I should stay with the favourites today because you are, you're one of the best. And you're already at 30 minutes. They're going to give you maybe the freedom to let the... Uh, To let you win, that's a little bit too much, but he deserved to win. And uh, he did a great effort for the 6K to go, so uh, great. Max Sajant, wat een geweldige feestdag voor België dit. Ja, en Ja, Speciaal geloven, voor jullie. Niet te geloven eigenlijk. Uh, er zijn geen woorden voor. Ik geloof er wel in. Voor de start had ik gezegd van uh, ik zou meeschuiven gewoon met de favorieten. Laat de koers maar aan zich aan u voorbij gaan. Focuste op de slecks, uh, ja, de contadors en dat heeft hij gedaan en uh, we voelden wel naarmate de klim dichter kwam dat hij nerveuzer werd. Hij vroeg altijd maar informatie die eigenlijk, ja hoeveel red je er nu nog voor en wie redt er nog voor. Ik zeg die hadden allemaal nog opeten, geen probleem. Maar Jelle van Endert gaat terwijl de favorieten bij elkaar blijven, aan elkaar, aan elkaar geplakt ja. lijken te zijn. Ja, dat was de bedoeling. Ik, zeg, je gaat, ik zag constant goede mannen lossen bij iedere acceleratie van de sleks. Um, en toen zei ik van Sanchez, je maat van verleden keer moet er ook altijd af. Ik zou niet te lang wachten, want uh, op het einde gaat het moeilijker zijn om weg te rijden. En, uh, hij durfde tenminste te gaan op 6 kilometer en, en allemaal onmiddellijk 20 seconden. En uh, van daaraf was het uh, duidelijk zichtbaar dat hij toch een van de betere was. De rest bekeek elkaar. Maar is het ook niet zo dat hij enigszins profiteert van de status quo? Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, dat moeten we durven. Je moet ook de benen hebben natuurlijk om het te doen. Want uh, ik kan dat wel zeggen en ik kan dat wel denken, maar als de benen niet luisteren, lukt dat niet. Het is in ieder geval de enige vorm van echte panache... die we vandaag gezien hebben. Ja. Na drie dagen Pyreneeën... moet Jelle van Endert uit Neerpelt het dan zijn. Ja, maar ik vind wel dat hij het op een schitterende manier gedaan heeft. en uh, meer dan verdiend. Ja. Maar... Ook bewijst het dat jullie er nog één hadden na het vertrek van Jurgen van den Broek. Ja, wel iedereen dacht van, oh, jee, wat wordt het nu uh, zonder Van den Broek. En inderdaad, dat was onze kop. Wat kopman. een treun is in de ploeg. Wat we een hebben goed is. gemaakt door André Krijpel. Dag Nadien al. Ja. Hè? Dus het ging uh, vrij vlot. Mentaal zijn we er snel overheen gegaan. Maar toch, je denkt er van, tot dat klassement wordt het wel moeilijk, dat wordt hard. En nu komt Van Endert ineens zo sterk voor de prop. Hè? Dat is wel... Uh, Amazing. Je zei het ook al tegen de mensen van Eurosport. Uh, hij heeft het ook in zijn benen gekregen door eerst te moeten knechten voor Jurgen van den Broek. Ja, hij heeft ook zo de Dauphiné gereden als voorbereiding op de Tour. Gewoon op kop rijden voor, uh, voor Van den Broeken. En dat was ook zijn bedoeling in deze Tour. Uh, alleen werden de kaarten door elkaar geschud door die val. En heeft hij de kans gekrepen die hij, die hij nu uh, eigenlijk krijgt. En nu heet het dat de winnaar van Plateau de Beien de Tour de France gaat winnen. Ik hoop het. <laughs> Wat gaat deze man verder doen? Ja, maar hij staat natuurlijk al op. Uh, hij stond op 13 minuten geloof ik zoiets. Dus uh, ik denk niet dat uh, de, de geschiedenis zich gaat herhalen. <laughs> en achter Jelle van Endert bleef de situatie in de top hetzelfde. Alberto komt dat door. Werd er niet afgereden, maar maakte ook het verschil niet kleiner. Oordeel van Bjarne Ries. Bjarne Ries, it's a bit of the same situation, the same status quo. Nothing gained and nothing lost. Ja, yeah, but somebody maybe expected to make a difference. Het verwachte De verschil years konden years ze niet maken. And, uh, Anderen wilden geen tijd verliezen. Hope that they wouldn't lose time. So, uh, that's how it is. Are you satisfied or a bit disappointed? No, I'm satisfied. I think we saw a better uh, Alberto than the previous days and that's a good sign. Ries is tevreden. Contador is the Alps, beter sure. dan de vorige dagen. Maybe somebody will not as strong as they hope for. Uh, I think the tour is open and uh it's gonna be interesting to follow. De tour verloren zoals de Franse media zeggen, allemaal speculaties. Ze doen hun best. Maybe I mean, I don't speculate on that but all the experts are saying I mean I'm in the race here with Alberto in my team and we do the best we can. <laughs>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 Oh! van La Caravan La Twee erg geleden geloof ik. Tweet uit de tour. Het is te hopen dat Rob Ruik zijn goede vorm weet vasthouden. Want hij twittert dat hij zijn kruisje aan zijn ketting verloren is. Wellicht legt het ergens in Loerders, twittert hij. Carlos Baredo twittert dat de sfeer goed is bij de rouwbankploeg. Op de fiets zijn we niet heel sterk. Maar we lachen wel veel. Dat is ook wat waard. Train Thomas vraagt zich af hoe het zit met dat temperatuurverschil op hoogte. Des te hoger je komt, des te kouder het wordt. En dat terwijl je dichter bij de zon komt. Hoe komt dat? Hoe kan dat toch? Misschien moet hij eens een keer les nemen, die Geraint Thomas. Thomas Vaidkoes schrijft opnieuw een saaie dag in de Tour de France. Dank aan landgenoot Ramoun Navardauskas natuurlijk. Voor het zingen van drie miljoen liedjes en voor het water. Ik denk dat mijn ziel nog steeds aan het fietsen is, zegt die filosofisch Veitkoes. En Andreas Kleuden, die gisteren af moest tappen, is terug op Twitter. Gisteren kon ik door de teleurstelling even niet schrijven. Nu schrijft hij... Ik had te veel pijn om door te gaan. Maar ik kom volgend jaar terug om een goed resultaat neer te zetten. Ik weet dat het kan als ik me goed voel. Dat waren de tweets uit de Tour. Ploegleider Frans Maassen van de Rauwbank had vandaag een opvallende gast meerijden in zijn auto. Arjen Robben was er overgekomen vanuit München om de Tour de France eens van dichtbij te bekijken. Paul Sanders sprak hem vanochtend voor de start. Wat heeft Aya Robben met fietsen? Ja, ik, vind het, uh, ik, ik volg het altijd wel uh, vrij intensief, moet ik zeggen. En, uh, ja, ik ben op uitnodiging hier en het is een hele belevenis om een keertje erbij te zijn. Ja, een ochtendje rondkijken in de Tour de France, wat valt je het eerst op? Ja, het gewoon de hele, hele circus eromheen. Het, het, de, de organisatie die erbij komt kijken, de hoeveelheid mensen die erop afkomt. Ja het is, het is, ja, het is gewoon iets heel speciaals. Ja. Het is een circus. Ja, het is uh, maar wel een heel leuk circus volgens mij. Nou, is het te vergelijken met voetbal? Nee, dat denk ik niet. Ja, misschien in bepaalde opzichten ook weer wel. Uh, ik denk de, de, de beleving eromheen, uh, dat is natuurlijk geweldig om te zien. Ja. Ja, voetbal is een sport met passie, fietsen is ook een sport met passie. Dat geldt ook voor het publiek. Ja. Heb jij een beetje passie voor wielrennen? Ik bedoel, fietsen wel eens bijvoorbeeld. Nou ja, ik fiets wel eens, maar niet uh, op de manier zoals uh, de wielrenners dat doen, natuurlijk. Alleen, uh, ik, ik heb heel veel bewondering voor de wielrenners en ik, ik, ja, ik vind het een mooie sport om hem absoluut te volgen. En, uh, ja, het, het, uh, er, zit, er zit heel veel in in zo'n zo tour, dus uh, wat dat betreft uh, leuk dat ik een keertje erbij mag zijn. Ja, wat ga je vandaag doen? Ik zit uh, bij Frans Maas in de auto. En, uh, dan zullen we eens kijken wat, uh, wat er gaat gebeuren. Ja, dat, is een, uh, dat kan natuurlijk een hele hectische dag worden. Misschien als er een raberenner voorop zit, dan, het, dan zit je helemaal op de eerste rang. Ook wel een beetje spannend? Ja, nee, zeker. Uh, ik verheug me er enorm op. En, uh, voor mij is het de eerste keer. En wat dat betreft uh, ja, kan het volgens mij alleen een hele mooie dag uh, worden. En uh, heb ik geluk dat het uh, de mooiste etappe is. Hoe gaat het met jou eigenlijk? Met mij gaat alles heel goed. Ja. Ik ben volop in voorbereiding en... Uh, <laughs> voorbereiding op het nieuw seizoen. En, nou ja, alles gaat verder prima. Ja. Uh, er is natuurlijk heel wat veranderd bij jouw club. Uh, er komt een nieuwe trainer. Is zijn invloed onmerkbaar of moet hij nog beginnen? Nee, zijn invloed is zeker allemaal onmerkbaar. Uh, maar dat heb je uh, al heel snel natuurlijk met een nieuwe trainer. Die heeft zijn eigen ideeën en zijn eigen werkwijze. En, ja, daar, uh, dat merk je gelijk wel in de eerste week. En, uh, ik moet zeggen, het bevalt, uh, bevalt uh, heel goed. Nou, zijn er grote verschillen met Van Gaal? Ja, ik denk dat er altijd verschillen zijn. Dat, dat, ik heb al uh, behoorlijk wat uh, trainers meegemaakt in de afgelopen jaren. En, uh, ja, iedere trainer is gewoon weer anders. Ja. Vandaag nog even niet denken aan voetbal. Vandaag even uh, fietsen. Wat ga je na afloop van de etappe doen? Na afloop uh, ben ik vrij snel weer weg. Want ik moet morgen, morgenochtend moet ik weer op het trainingsveld staan. Dus uh, ik vlieg uh, na de etappe weer uh, snel weer terug naar München. Veel plezier tijdens het uitstapje. Ja, dankjewel. Hey! Sa fenêtre trempleront, lui s'envole pour le néant Un diable ne mange pas de pain, fine tendu, suicide en blanc, nouvelle dose de médicaments L'électrogène est révolu, les médecins ils n'en veulent plus Quant à mourir un peu du feu Ils savent bien trop dangereux Hé ma vie là Tu es morte et moi je suis là Wow. C'est l'égoïsme, c'est de l'égoïsme, like de rijm c'est hey. de l'égoïsme, lac like de c'est de l'égoïsme, de rijm Deux gens compétents qui mettent fin à leurs angoisses en les noyant dans le sang Sur le périph'a tout besingue On se scratch gueule comme des dingues 28 nouilles pisses Plus 4 voiture pour le métro dans la gueule il faut, il faut, ouais, dans la gueule, il faut, De Maria, die toujours là. C'est de l'égoïsme, la l'okker. C'est de l'égoïsme, C'est de l'égoïsme, Pas rigolo, ça me fait crever de rire. C'est aussi con que je respire. Oeh, oui, ça me fait crever de rire. C'est aussi con que je respire. Oeh, oui, ça me fait crever de rire. Ah, ah. Hey Maria, oh, Maria, tu es mort, tien moi, je suis là. Hé hey, Maria. Oh, Maria. C'est toujours là de l'égoïsme l'acte c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme l'acte c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme et Maria ik dacht, van morgen. Morgen gaan we van Limoux naar Montpellier. En voor alle duidelijkheid, we laten de bergen meteen achter ons. We hebben één klimmetje van de vierde categorie. De Côte de Villepassant, stelt allemaal niet te veel voor. Dus zullen de sprinters wel weer klaarzitten... om er een hele mooie massasprint van te maken in Montpellier. Aan de andere kant kun je ook altijd denken... na nou, zo'n zware bergetappe die we vandaag hebben gehad... het zou ook wel weer eens een keer een vluchtersgroepje kunnen zijn... die het gaat proberen. En dan is het maar de vraag wie het gat wil dichtrijden... met die Groep, vooral na de inspanningen van vandaag en eer gister. 193 kilometer is de etappe lang. Niet al te lang, dus echt een overgangsetappe voordat we de rustdag ingaan. En daarna in de Alpen het feestje verder gaan vieren. Hey, goedenavond, het is Michel. Michel, met Jeroen. Hey, goedenavond. Goedenavond, jij voelt je voor mij weer prima. Ik voel mij geweldig. Ben je trots? Ja, ik ben heel trots. Op Rob Ruig. Echt boven verwachting. Echt heel knap wat hij gedaan heeft. Hij maakte wel weer één klein foutje op het eind. Dat zegt hij gelukkig zelf ook. Hij ging overnemen van Kevin de Weert. Ja. Toen moest hij de lossen. Want anders is hij nog 30 of 40 seconden. Ik weet niet waar Kevin de Weert eindigt. Maar... Ja, gewoon echt buitengewoon. Hij moest een barrage maken onderaan de klim. En hij passeerde daar zo zelfverzekerd. Gewoon in het wiel bij slek en... Dat was dan maar een mannetje van 25, 30 over en dan zat hij die, die gewoon geweldig tussen. Echt heel knap. Hij ja, kon heel erg lang mee. Had jij dat, je ja, hebt het wel een beetje voorspeld, <laughs> maar had je dit verwacht, ja? Ja, ik, ik, ik, ik, ik had het wel een beetje voorspeld en ook verwacht. Maar ja, je, je hoopt het ook natuurlijk altijd. Kijk, het is, het is allemaal niet zo simpel en hij rijdt gewoon echt boven verwachting goed weer. Maar wat ik al eerder gezegd heb, in de Dauvinet was hij ook al heel goed. En ja, hij bewijst hier gewoon, dat hij gewoon echt zijn toerplek meer dan waard is. Had je champagne aan tafel, of dat nog net niet? Of wacht? Ik kan je vertellen, we gaan nu pas eten. Ach, je gaat nu pas eten? Want we hebben pas een hele, hele grote verplaatsing gehad. En ja, voordat de mechaniekjes en de verzorgers klaar zijn... Uh, we beginnen pas om kwart voor elf weer eten. Zo. Bieren hoor neem ik aan, of uh, val je niet om? Wat? Wat, ja, een beetje wel, hoor. Maar het is wel goed voor de lijn, hè? <laughs> ja. Ja, jij fietst niet, maar die jongens die, die vallen om van de honger, neem ik aan. Ja, maar die eten. Uh, hebben we dit jaar een eigen keuken mee? Dus uh, de kok heeft al uh, het eten klaargemaakt. Dus als die renners hebben al in de, in de bug gegeten. Ah, oké. Okay. Nee, ik begon me al zorgen te maken. Ja, nee, die, die leggen al in bed. Dus dat gaat ook zaak om de masseurs en de mechaniekers en, en de ploegleiders dan. Ah. Die eten nu elkaar zelf. Nou, er mag er zeker een borrel op tafel komen. Want jullie, ja, jullie zijn natuurlijk dik tevreden. Hoe is het met de rest van de ploeg? Ze uh, zijn allemaal goed binnengekomen. Ja? Ook uh, onze sprinter Boos iets. Uh, ja, wel even in de problemen geweest, maar we hebben een goede groep kunnen zitten. En. Uh, nee, Johnny was goed. Johnny heeft heel lang bij uh, Rob Ruit gebleven. Ook geweldig gewerkt. Uh, Lieve Westra heel goed werk geleverd voor Rob. Uh, ja, het is gewoon wel heel leuk om te zien dat je ziet uh, zo'n jongen van 24 uh, die daar zo beschermd wordt door zijn ploegmaat. Ja, dan, dan is het eigenlijk wel genieten. Da daar is. ...als vakantielei uh, tussen de grote mannen gewoon zitten mee te knokken. En, en, en jullie maar zeggen van tevoren... ...nee, wij hebben geen klassementsrenner mee, we gaan voor het avontuur. Nou, het avontuur dat is helemaal gelukt... ...maar nu hebben jullie toch ook stiekem een klassementsrenner meegestuurd. Ja. ja, kijk, het was natuurlijk uh, boven verwachting hoe die nou rijdt... ...en uh, je wil natuurlijk geen druk leggen van een jongetje... ...met voor zijn eerste Tour de buurt gaat rijden... ...ja, je moet bij de top 20 rijden of top 10. Uh. Aan de ene kant denk ik, het is eigenlijk jammer dat morgen een vlakke rit is... ...want uh, hij was nog zo fris en... Uh, over de meet. dat denk, nou, morgen had hij nog wel zo eerder aangekend, bij wijze van spreken. Ja, nou, die Alpen die komen er ook aan, maar het duurt toch eventjes. Maar, ja. ma maar morgen, uh, dacht je boos iets? Ja, in principe is dat natuurlijk wel onze man morgen. Maar het is ook te zien uh, hoe de proef van Kevin dit vandaag uh, doorgekomen is. Die hebben wel heel, heel veel werk moeten verzetten om hem op tijd binnen te krijgen. En uh, ja, of ze morgen weer 190 kilometer kunnen gaan controleren, uh, dat is maar de vraag natuurlijk. Want er zijn een hoop renners die hun kans uh, ruiken en de klassementsrenners gaan zich er niet mee bemoeien. Dus uh, ja, het, het, het kan alle kanten op. Maar ja. wij gaan ook uit uh, van een ontsnapping. En uh, mocht dat niet lukken, dan hebben we onze troef uh, boosjes achter de hand. Die Hallo. toch wel een keertje uit, uh, uit de verf gaat schieten hier, denk ik. Ja, vandaag Marcato best lang mee, hè? Ja, heel goed. Uh, had even moeilijk op een klim. En uh, vlak voor de top uh, is hij nog weer terug naar de kopgroep gereden. Ja, en dan moet je er een beetje geluk bij hebben. Maar dat laatste klim was het, wel, uh, was het wel helemaal op. Maar uh, ja, ook gewoon... Uh, nog de hele dag goed in de wedstrijd gezeten en ook uh, in de aanval geweest. Ja. Ja, waar we een beetje rand voor staan, hebben we vakantie bij DCM. Dat kan je wel in, zeggen. In de aanval. Dus ik, ik, ik verwacht wel weer wat morgen van je. Absoluut. Uh, de kopjes staan allemaal goed. Uh, als ik zag na zo'n zware rit, uh, dan komt natuurlijk ook omdat Rob Ruij goed gereden. De jongens hebben er hard voor gewerkt. Hoe de sfeer dan in de, in de bus was. Ja, de jongens uh, blijven er zin in hebben. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, merk je echt uh, dat het, doordat het zo lekker gaat dat die sfeer beter is, dat het lekker blijft gaan. Die sfeer, is dat echt bepalend? Ja, dat is echt wel bepalend. Kijk, uh, ja, voor ons is het tot, tot, tot nu toe al een uh, vrij geslaagde tour. En uh, dan is de drukte wel wat af. En dan rijden de jongens natuurlijk wel vrij relaxed in de ronde. En dan lukt het ook alles meer, weet je wel. Als je echt aan het succes aan zit te jagen. We, we hebben natuurlijk nog geen rit gewonnen, maar... Ja, we hebben ons toch al uh, laten gelden in deze ronde. Dan zijn die jongens toch wat meer ontspannen. En ja, nu Rob zo uh, goed rijdt... En, ja, dan, dan merk je toch wel een heel ontspannen sfeer in de bus en dat, dat is toch altijd wel goed. En, en, en hoe gaat het dan in zo'n peloton? Uh, u wat meer, krijg je wat meer aanzien? Ja, het is natuurlijk vooral, uh, ja, Johnny Hoogland ging de hele tijd de hele tijd naar slecht rijden met Rob Ruijgen in ziel. Ja. ja dan die, en dan zitten die mannen natuurlijk wel even te kijken van ja, wat kom jij nou met dit kleine mannetje aanzetten? Ja. Maar ja, dan krijgt hij boven toch uh, waardering van die mannen, dat hij toch uh, goed gereden heeft. En ja, dan zien ze Rob Ruijgen dan toch van uh, glunderen. Nou, het, uh, het gaat uitstekend met jullie. en uh, Ik zou zeggen, ja. geniet lekker van het, van het avondeten. Weet je wat, wat staat er op het menu, Michel? Ik heb ook nog geen flauw idee. Nog geen flauw idee. Ik zie een, uh, alleen een salade nog op tafel staan, dus... Uh... Oh, kijk. Okay. Nou, dat gaat volgens mij helemaal ik goed Ik hoop komen. Al, ongetwijfeld patatfriet. <laughs> <laughs> Niet te veel, hè? Denk in je lijn, jongen. Ik hey, ga naar mijn lijn denken. Oh, Oké, okay. ik spreek je morgen weer. Benieuwd hoe het dan weer voorstaat met de vakantieverlijenvloeg. Okay. Michel, dankjewel en eet smakelijk daar. Dankjewel, Tot ziens. Hoi. Hoi, tot morgen. Miet zoeken van Cornelijs van de vakantieleidploeg. De ploegleider die er altijd dicht op zit. Morgen spreken we hem weer. Iedere dag spreken we hem zo tegen de klok van 11 uur in de avondetappe. Dat betekent dat de avondetappe er nu bijna op zit. Zo dekt het 11 uur journaal en daarna Max Verwezel met het oog op morgen. Ik spreek u weer morgenavond. Dag. Negatieve gevoelens zijn net zo verslavend als sigaretten, maar dan gevaarlijker. En tumoren hebben net zo'n hekel aan lachen als dictators. Dat zijn een paar tips van huisarts Hans Molenburg... uit zijn laatste boek over het helpen voorkomen en genezen van kanker. Zijn die tips door geneeskunst of gewoon boerenwijsheid? Morgenochtend om 7 uur spreek ik Hans Molenburg in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.